Van de tol die zo graag wilde trouwen. De tol en het balletje lagen samen in een speelgoedla. De tol was heimelijk verliefd op het balletje. Maar het balletje was nogal verwaand en deed net of ze niks merkte. Op een dag waagde de tol het erop. Zullen wij maar eens gaan trouwen? We liggen tenslotte al zeker een jaar samen in de la. Wat denkt u wel? U bent maar een ordinaire houten tol en ik ben een prachtige leren bal. Pijn ze niet over. De volgende dag haalde het jongetje van wie al dat speelgoed was de tol uit de la. Hij beschilderde hem met rode en gele verf en sloeg er een koperen spijker onderin. Nu was het ineens een hele deftige tol geworden. Toen hij weer naast het balletje in de la lag, draaide hij zich om en om, zodat ze hem goed kon zien. Bekijkt u me nou nog eens goed? Hoe vindt u me nou? Zullen we nou toch maar niet trouwen? We passen heus heel goed bij elkaar. U springt en ik dans. Dat moet wel een gelukkig huwelijk worden. Zo denkt u dat. Weet u wel dat mijn vader en moeder pantoffels waren van echt Marokkaans leer? En dat ik een kurk in mijn lichaam heb? Ik vind u ook heel mooi. Maar ik mag er ook best zijn. Ik ben van echt eikenhout. De burgemeester heeft me op zijn eigen draaibank gedraaid. Hij was o zo trots op me toen ik klaar was. U zou bijna uw zin krijgen, maar ik kan toch uw huwelijksaanzoek niet aannemen. Ik ben namelijk zo'n beetje verloofd met de zwaluw hierboven op het dak. Met de zwaluw? Ha, hoe kan dat nou? Wanneer heeft hij u dan gevraagd? Dat zit zo. Als de jongen buiten op straat met mij stuitert, dan spring ik zo hoog als ik kan. Ik kom dan net boven de rand van de dakgoot uit. Als de zwaluw mij ziet, zegt hij zoiets als... ...wilt u, wilt u? Nou, de laatste keer dat ik stuiterde, heb ik ja gezegd. Dat is toch een soort verloving, vindt u niet? Hm, ik zou het niet weten. Ik denk dat u ze ziet vliegen. Maar dat is uw zaak. Meneer Tol, ik beloof u dat ik u nooit zal vergeten. U was echt een goede tweede. Daar heb ik wat aan. Nou ja, graag of niet. Omdat naast elkaar in een la liggen niet zo'n pretje is als je net een blauwtje hebt gelopen... trok de tol zich helemaal achter in de la terug en rolde de bal juist helemaal naar voren. Daarbij stootte ze tegen een speeldoos aan die prompt het liedje begon te spelen. De volgende dag kwam de jongen de bal halen om er buiten mee te gaan spelen... Vaarwel, meneer Tol. Ik ga nu proberen bij mijn geliefde de zwaluw te komen. Vaarwel. De Tol viel van schrik uit de la en bleef voor het raam liggen. Daar zag hij het balletje springen. Ik spring en spring steeds hoger en hoger, nog hoger. Ik ben er. Bijna. En toen ineens hoorde de Tol haar niet meer, want ze stuiterde niet meer op de grond terug. De jongen zocht er overal, maar ze was en bleef weg. Ik weet wel waar ze is. Ze is vast en zeker in het zwaluwnest gesprongen. Met de zwaluw getrouwd. Ik heb dus een ongelukkige liefde. Nou ja, pech gehad. Meer dan een jaar later haalde de jongen de tol uit de la... en vergulde hem van top tot teen. Nou ben ik een gouden tol geworden, lieve help! als het balletje me zo is had kunnen zien. Hij vond zichzelf zo mooi... dat hij een gat in de lucht sprong van vreugde. Maar hij sprong scheef. In plaats van terug op de stoep... kwam hij in de vuilnisbak terecht. Tussen allemaal afval. As, koolstronken en... rommel uit de dakgoot... die naar beneden was gevallen. Met maar een vieze troepje. Dat is niet best voor mijn vergulsel. Straks bladdert het, het, het helemaal af. Uh, en wat ligt die kool... Koolstronk hier te stinken, bah. Uh, daar ligt de Rempel ook nog een half rotte appel. Maar daarin vergiste de tol zich. Dat was geen appel, maar een balletje. Een balletje dat een jaar lang in de dakgoot had gelegen... en waar het water aan alle kanten doorheen siepelde. Ze rolde wat dichter naar de tol toe. Zie ik het goed. Bent u een tol? Ik ben blij iemand van mijn eigen soort tegen te komen, met wie ik eens kan praten. Ik praat zo graag over vroeger tijden, weet u. Hoe kunt u nou over vroeger tijden spreken? Zo oud kunnen, kunnen appels toch nooit worden? Want hij had nog steeds niet in de gaten dat zij zijn vroegere geliefde was. Het balletje herkende de mooie vergulde tol trouwens ook niet. Denkt u dat ik een rotte appel ben? Ach lieve, help. Ik ben een balletje. En nog wel een van Marokkaans leer. Ik was bijna getrouwd met een zwaluw. Maar ik stuiterde in het dakgroot. En daar heb ik meer dan een jaar in de blubber gelegen. Ja, ja. Ja, dat is heel treurig. Ja, ja ik begrijp het. En meer zei hij niet. De tol had ineens begrepen wie ze was. Toen kwam het jongetje, van wie ze beiden waren. En hij gooide een bananenschil in de vuilnisbak. Bovenop hun koppen. Oh, kijk nou eens. Mijn tol ligt in de vuilnisbak. Hoe kan dat nou? Het jongetje was erg blij en nam de tol mee naar binnen. Op het balletje letten hij niet. De tol sprak nooit meer over zijn vroegere geliefde. Liefde gaat over als de beminde een jaar in de goot heeft gelegen. En als je er in de vuilnisbak tegenkomt... kun je haar maar beter niet meer kennen.